Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Een groep van 2000 vrouwen uit Zwitserland heeft gelijk gekregen in een klimaatrechtszaak... die ze aanspande bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelt dat het een schending van mensenrechten is als klimaatdoelen niet gehaald worden. Mijn klimaatcollega Judith van der Hulsbeek vertelt hoe dat zit. Ja, volgens het Hof doet de Zwitserse regering uh, eenvoudigweg te weinig om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Uh, ja, ze voldoen niet aan hun eigen klimaatdoelen en uh, daarmee hebben ze artikel 8 uh, geschonden. Uh, en dat artikel zegt dat mensen het recht hebben op een privéleven en bescherming van hun privésfeer. Ja, er waren ook twee andere klimaatrechtszaken aangespannen door Portugese jongeren en een Franse burgemeester. Maar over die zaken zegt het Hof daar kunnen wij geen uitspraak over doen. Er is iemand opgepakt in een meer dan 23 jaar oude moordzaak. Tony Terhorst werd in 2000 door twee vluchtende overvallers doodgeschoten... in Terborg, in de Achterhoek is dat. De politie wil niet kwijt hoe ze bij de verdachten zijn gekomen. Wel was er de laatste tijd meer aandacht voor de zaak... zoals de moordzaak een maand geleden te zien bij opsporing verzocht. Oranje International Stefan de Vrij... krijgt 5,2 miljoen euro van sportmanagementbureau SEG. Dat heeft de rechter beslist... De proefvoetballer maakte in 2018 de overstap van Lazio Roma naar Inter Milaan. Ja, toen ging hij ervan uit dat SEG aan tafel zat voor zijn belangen. Maar dat bleek niet zo. Het bureau was tegelijkertijd bezig om er voor Inter een goede deal uit te slepen. De rechter denkt dat de vrij daardoor een kleine 5 miljoen euro misliep. En de jongste dochter van Beyoncé en Jay-Z, heeft een record te pakken. Je hoort Roemy, zo heet ze, praten aan het begin van Protector op het nieuwste album van Beyoncé. De worldwide, please. Ja, Protector komt deze week binnen in de Amerikaanse hitlijst. En daarmee is Roemi de jongste vrouw ooit die dat voor elkaar krijgt. Zes jaar en negen maanden is ze nog maar. Het record blijft daarmee ook in de familie, want het oude stond nog op naam van haar zus Blue Ivy. En die was zeven tijdens haar eerste hitnotering.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 Draw wrong I don't time You yeah. go. Well I'm nice.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 Strong, pulling on, can't on them. Another chance for us tonight. Cause everyone who's worked upon trouble or lies, nice, they come and go. We can be the lucky one about you.